Maar We kunnen van op aan dat wij onze uiterste best zullen doen. Jacques Dit is de procureur die het, neemt, die het onderzoek moet leiden naar de toedracht van het onderzoek. Madame la secrétaire générale adjointe, monsieur le commandant, mesdames et messieurs, le premier ministre l'a dit, je crois qu'il n'y a pas de mots pour traduire les sentiments qui nous animent dans de telles circonstances et pourtant Il faut quand même en trouver pour essayer de les traduire. Er zijn geen en woorden voor om de te de beschrijven hoe men zich hier voelt. souligne-t-elle avec une profonde tristesse que toute la population et le gouvernement du canton du Valais gehoord. accident de car hier sur autoroute près de la ville de Sierre en vooral dat, dat er zoveel kinderen bij zijn omgekomen. Vacances, Heeft hier uh, vacances, onze regio een diepe rouw. getompeld, zegt Jacques president van het kanton... Personen, Voor de mensen die net de radio aanzetten, u luistert naar een, route, een persconferentie vanuit Zwitserland. nieuws van zes uur hoort u straks. Op de naam van de populatie, op het van het en op mijn naam, adresseren de en de nabestaanden van de en de slachtoffers de van de van ainsi que de populatie Nederlandse en België, particulièrement à celle des villes de Lommel en Heverlée. Hij richt zich ook tot de Nederlandse vertegenwoordiging en die, de die de de daar aanwezig is, omdat er uiteraard ook Nederlandse kinderen bij betrokken zijn geraakt. En nous associons pleinement douleur des familles, la douleur des parents, des frères, des soeurs, des proches, des victimes. Et nous aimerions les assurer du dégoûtement total de notre gouvernement et de nos services pour être auprès de à côté d'eux, durant cette épreuve. Ook de lokale overheid biedt alle hulp aan aan de slachtoffers en de nabestaanden. La tragédie a eu lieu hier soir à 21 uur 15 de très importants moyens sanitaires du service du feu, de la police ont été engagés. vond de ongeluk plaats. Direct gingen hulpverleners aan de slag. Profiteer van deze presence vandaag, van uw prijzen, om te bedanken voor hun engagement... mené de een manier in de hebben zich voorbeeldig dat het gedragen... Het engagement suffisant de étaient voorbeeldig inzet inzet getoond Merci. onder moeilijke omstandigheden. meneer à à de president van het de vice minister-president van België... Sehr geehrte Frau Bundesratspräsidentin, geschätzte Herren Minister und Botschaudoren, werte Damen und Herren, ich möchte auch im Namen der Gesamtregierung und unserer Bevölkerung mein aufrichtiges Beileid ausdrücken. Wir sind alle geschockt seit wir von diesem tragischen Voilà, la conférence mette les familles suisse et belge après ce u hoort hier ook de Franse vertaling. We gaan even kijken of wij uh, weer het Duits kunnen horen. Dat wordt vertaald door Liedeke Morsinkhoff. Helaas, uh, euh, helaas, uh, hier vanuit Parijs is de Franse televisie weggeschakeld op het moment dat de persconferentie de, de, de, de overging in het Duits. Dus hebben we hebben geen audio. Voor, uh, la we dat de autoriteiten uit en kinderen die gewond zijn en ook in de volgende dagen, die zeer moeilijk We zijn. wensen We hopen dat de kinderen de, de, de, kinder de behandeling krijgen die, die bij ze Wij zijn in gedachten bij hen. Dank u wel, mevrouw Je Ik geef nu de woord aan de adjoint van het ministerie van van de commandant de la police cantonale zal u à l'heure dat dit land ook is geconcerné door dit drama. Ik j'invite mevrouw Monique van Dalen om te spreken. Dank u wel, mevrouw de voorzitter van de Confederatie, de premier ministre, meneer de commandant de la police. Het is een verschrikkelijke tragedie, een schok. Wij betuigen diep medeleven aan de families die zijn getroffen. Nous remercions les autorités suisses et belges pour leur soutien et le travail respectueux pour les enfants et les familles. Merci. Merci. Dit is de, de Nederlandse Monique van Dalen. Namens buitenlandse zaken spreekt zij op de persconferentie in Zwitserland... die op dit moment wordt gegeven over het busongeluk van gisteravond. Nog geen bijzonderheden zijn er bekendgemaakt over de slachtoffers. Merci, de de de ministre, we gaan even luisteren wie er de nu de aan de het de woord de komt. Mevrouw, mevrouw, mevrouw en we in de tram... ...du drame que nous avons vécu hier, au soir et aujourd'hui... ...j'aimerais simplement vous dire... ...que le canton du Valais est un canton qui malheureusement par le passé a été endeuillé... ...par de nombreuses catastrophes naturelles d'amplitude majeure. Malheureusement les crises, à les gérer... On sait ...helaas que est is het wel eens vaker voorgekomen dat deze regio getroffen werd door crisis. ...un nombre élevé de personnes décédées. Et je dois vous dire, et je parle au nom de l'ensemble des forces d'intervention... ...de kanton... ...dat vandaag... ...het ...een verhaalde tragedie. En op het terrein... heel snel... Helaas is dit uh, ...deze gebeurtenis... De is ...een absolute tragedie... ...zegt deze mensen die zijn ...die de gestion crisis... door... De Zelfs uh, ervaren hulpverleners uh, waren getroffen, zwaar getroffen. Brandweermensen, hulpverleners, verplegers, zwaar getroffen door wat ze hebben, aange wat ze hebben gevonden in die bus. ...die se trouve aujourd'hui dans le deuil et la peine. Voici concern de déroulement du drame. Hier, vers 21h15, un autocar immatriculé en Belgique a violemment percuté un mur en béton... Dans le tunnel autoroutier de la 9 à Gisteravond om kwart over negen is een bus in een tunnel tegen een muur gebotst. Jongens, scholieren, schoolkinderen België zijn daardoor uh, gewond geraakt omgekomen. Onderzoek is in gang gezet Onderzoek om uh, de toedracht achter te halen in question contre un mur en béton dans le tunnel autoritier la Neuf. Immédiatement, l'alarme Duidelijk is wel dat door de klap van uh, het voertuig tegen de muur mensen uh, door de bus heen zijn ge gelanceerd. des forces de police, des forces sanitaires en du feu, die sur pied. A me parle, mensen sont à l'intervention de plus de, plus déjà plus de 20 d'intervention? We de zijn al 20 uur bezig uh, om uh, te kijken wat ze kunnen doen voor uh, de slachtoffers, familles, maar ook voor de nabestaanden. We hebben ook assuré le contact met de ambassades des pays concernés, in particulier de Belgische en de Hollande. Houden contact met de ambassades van de getroffen landen, België en Nederland? 28 personen zijn in effeet décédés. Bijvoorbeeld 22 jonge vrouwen en 6 adulten. 24 personen. 6 volwassenen omgekomen, 22 jongeren. 24 gewonnen. 22 van hen zijn formellement identifiëerd. En dat de 2 personen restant. ...sont in cours d'identification... mais ça ne devrait plus prendre grand temps. 22 familles... ...sont niet identifiés ...du drame vécu... ...par leur enfant. L'identification des 28 personnes... ...décédées... ...est actuellement en cours... ...notamment auprès de l'Institut de médecine Egal... ...de Lausanne... ...et également il se fera... ...par l'identification... ...avec les familles... ...une fois ces dernières sur place... Le travail pour la terre de corps des de 28 omgekomenen die is nu in gang. Il a fallu également prendre d'importantes mesures pour assurer l'accueil des familles et des proches des victimes concernées. Des des moesten zorg dragen dat we de juiste informatie bij de juiste les families de te krijgen, vertelt de deze meneer. De de er zijn hotels geregeld Chappelle voor de, de, de, de nabestaanden. Er is een, een kapelaan, een geestelijke, voor de, voor de bijstand. De Madame la van de la Confédération, Monsieur le Premier Ministre, Madame, Messieurs les Conseillers d'État et de les Ambassadeurs également pour le soutien constant fourni par les autorités politiques aux forces d'intervention sur le terrain. Ça a été hautement Bedankt de hulp van de overheid de steun Marge die men de heeft de gehad de secours, uh, gedurende de, de, de, de, de reddingswerkzaamheden. De C'est dépêché sur les lieux immédiatement et c'est pourquoi je cède là maintenant la parole au directeur, c'est-à-dire au premier procureur du volet central, monsieur Olivier Elzig. De feitelijke en technische details kwamen op het eind van de politiecommandant in Sion, de heer Wallers, die dan eigenlijk toch ook nog even wat kleinere gegevens, wat laatste informatie toevoegt. De moeilijkste taak, daar zijn ze nu mee bezig, het identificeren van de dodelijke slachtoffers. Het zijn er 28 in totaal, twee slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd. Geen informatie over de Nederlandse slachtoffers, hoe het daarmee gaat, de negen Nederlandse kinderen verder woorden. ...van ontzetting, van medeleven van de Zwitserse president... ...die zegt, ik ben zelf moeder van drie kinderen... ...hier zijn geen woorden voor, dat zei ook Di Rupo de Belgische premier... ...hij zegt, het enige wat we op dit moment kunnen doen... ...is opluchting, verlichting bieden voor nabestaanden... ...de persconferentie gaat verder, nieuws blijven wij volgen... ...we maken plaats voor Ster en de laatste nieuwsfeiten.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 Familie van aantal slachtoffers Belgische rambus nog steeds in onzekerheid. Robert M. noemt zijn gevoelens voor jonge kinderen een vloek. En aanklacht tegen PVV'er Bosman ingetrokken. Het is ruim kwart over zes. In Zwitserland zijn bij, bijna alle slachtoffers geïdentificeerd die zijn omgekomen of gewond geraakt bij het busongeluk van gisteravond. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in Sion in Zwitserland. Maar concrete bijzonderheden over nationaliteiten van slachtoffers zijn niet bekendgemaakt. De Belgische premier Di Rupo stond uitgebreid stil bij het verdriet van de getroffen families. Hij dankte verder de Zwitserse hulpdiensten voor hun enorme inzet. Ook alle andere sprekers stonden lang stil bij de tragedie en het verdriet van de nabestaanden. Verder werd er een uitgebreid verslag gedaan van wat er precies is gebeurd met de rampbus. Eerder was er een persconferentie in de Belgische plaats Lommel. De lokale burgemeester van die Belgische plaats maakte bekend... dat een 54-jarige leraar van de school het Stekske... en een 38-jarige administratief medewerker zijn omgekomen. Verdere betrouwbare gegevens had hij nog niet. Bij het ongeluk kwamen 22 leerlingen van Belgische scholen... en zes volwassenen om het leven. Een aantal gewonden is er slecht aan toe. Er zaten ook zeker negen Nederlandse kinderen in de bus. Hoe zij eraan toe zijn, is nog niet bekend. De Lommelse loco-burgemeester sprak van een gitzwarte dag. De gemeente werd vannacht geïnformeerd over het ongeluk. Om tien voor half vier vannacht zijn alle betrokken ouders gebeld. Om zeven uur vanochtend was er een informatiebijeenkomst voor de ouders. Sinds dat tijdstip zijn er alle betrokken ouders gebeld. Sinds dat tijdstip zijn de betrokkenen ieder uur bijgepraat.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 Het provinciaal platform Minderheden in Limburg heeft een aangifte tegen oud-PVV-statenlid Cor Bosman ingetrokken. Het platform vindt dat Bosman maatschappelijk genoeg gestraft is. Het platform deed in januari aangifte tegen Bosman die in een interne e-mail het PvdA-statenlid Selçuk Usturk, een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken had genoemd. Vanwege de commotie over de e-mail werd Bosman door de PVV uit de partij gezet.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 Op Schiphol is een bejaarde vrouw gearresteerd... die volgens de marechaussee cocaïne probeerde te smokkelen... in haar elektrische rolstoel. De 83-jarige Britse vrouw zat in een vliegtuig uit Suriname. Bij aankomst op Schiphol werd ze onderworpen... aan een zogenoemde 100 controle. De marechaussee vermoedde dat ze drugs bij zich had... en bekeek daarom ook uitgebreid haar rolstoel. Daarin werden de drugs gevonden. Het busvervoer in Rotterdam en omgeving blijft in handen van de RET...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 De eigenaar van het Waddeneiland reageert daarmee op uitlatingen van de stichting Vrienden van Rotterdam Oog en Rotterdam Plaat. Die zei dat het eiland uit twee delen bestaat, doordat bij een storm zo'n 100 meter duin is weggeslagen. Volgens stadsbosbeheer en de boswachten van Rotterdam Oog komt dat een paar keer per jaar voor en is het niets bijzonders. Het weer: het is zo'n 12 graden en droog. Vanavond breiden de opklaringen zich uit over het hele land. Morgen wordt het zonnig en warmer. In Limburg kan het al 19 graden worden. Ook vrijdag is het mooi weer en warm voor de tijd van het jaar. ANEB Verkeersinformatie. De avondspit stelt niet veel meer voor. Er staan nog maar een paar files. De files die wel wat aan de lange kant zijn... Die staan nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 5 kilometer. De A4, Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 6 kilometer. En het alternatief, de N44 van Den Haag naar Wassenaar voor Wassenaar 4 kilometer...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 Bel 0800 0828. Het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. 8 voor half 7. Goedenavond. Het identificeren van de slachtoffers is bijna achter de rug. 28 doden, onder hen 22 kinderen, bij het busongeluk in Zwitserland. En we gaan zo terug naar die persconferentie in Zwitserland... die door de autoriteiten en de hulpdiensten gegeven wordt. Een zwarte dag voor België, dat zei de Belgische premier Di Rupo zojuist bij die persconferentie. Joris van den Kerkhof, jij bent in Lommel. Ja, Een zwarte dag, dat betekent in ieder geval de vlaggen die half stok hangen hier in Lommel. De vlag van de gemeente, de vlag van de provincie, de vlag van Vlaanderen, de vlag van België en de vlag van Europa. Een persconferentie die hier gegeven werd, waarin iedereen toch aan het wachten was op meer informatie. Meer informatie die er uit Zwitserland zou komen. De lokale burgemeester, de eerste schepen, die vertelde wel over het aantal slachtoffers in ieder geval. We hebben op dit moment weet van zes keer... Kinderen, ...waarvan we weten dat die het trauma hebben overleefd. We weten niet in welke omstandigheden, maar ze hebben het trauma overleefd. Maar dat maakt dus dat wij van 16 kinderen op dit moment nog geen duidelijkheid hebben. We hebben dan net nog even bij onze collega's in gepolst, ...en ook daar blijven ze aan het cijfer van 8 zitten waar een vraagteken achter staat. Dus dat maakt dat wij eigenlijk weten dat de meeste van de kinderen... ...te betreuren zullen zijn in een basisschool uit Stekskje. En die basisschool is in Lommel een gemeentelijke basisschool. En bij die persconferentie zat niet alleen de lokale burgemeester maar zaten ook vertegenwoordigers van de school verslagen erbij... toen ze ook het nieuws hoorden over de twee collega's van hen die overleden zijn. Ja, Joris, er komt een dag van nationale rouw in, in België. Wat, wat houdt dat in? Nou, die, die lokale burgemeester die zei daarover dat lang niet alle activiteiten nou meteen allemaal maar gestaakt eh, moeten worden. Kijk, eh, ze vragen om de nodige sereniteit. Eh, doe het allemaal een beetje rustig aan. Als er grote feesten zijn, ga daar dan eh, niet mee, eh, mee door. Doe het een beetje rustig aan, maar als er vanavond gewoon gevoetbald eh, moet worden, voetbal eh, dan gewoon. De eerste schepen. Lommel is een stad van 33.000 inwoners, dus de kans is zeer groot dat iedereen wel iemand kent die bij de slachtoffers eh, zal zijn. Er zal ook een eredienst georganiseerd worden, dat gaat niet vanavond gebeuren, dat zal in de komende dagen gebeuren. En daar zullen we dan ook vanaf morgen meer informatie over geven. En vanaf morgen eh, is hier ook vanaf 9 uur op het Huis van de Stad een condoleance eh, register eh, te tekenen. Het Huis van de Stad, wat nu eh, zo goed als eh, leeg is. Het Huis van de Stad waar de schepenen eh, zaten. Maar naast eh, die schepenen tijdens eh, de persconferentie. Dus niet alleen vertegenwoordigers eh, van de school. maar eh, ook mensen van de brandweer en eh, van Defensie. maar ook twee Nederlandse vertegenwoordigers: de burgemeester van Berijk, van de Vondenvoort. en eh, eh, de consul eh, uit, uh, uit Antwerpen. Die zaten erbij, maar die konden net als eh, ook de Nederlandse vertegenwoordiging in Zwitserland niet veel meer zeggen over eh, de Nederlandse slachtoffers. Behalve dan dat er in totaal tien Nederlandse kinderen bij betrokken zijn. Joris... Uh... Van de kerkhof gaan we vanuit Lommel naar Ron Linker... die voor ons de Franse uh, gedeeltes van de persconferentie in Sion heeft bijgehouden. De afgelopen drie kwartieren in die persconferentie, Ron, zien wij, is nog steeds bezig. We verlieten mm -hmm. op een moment dat er ook wat meer technische details werden gegeven. De grote vraag natuurlijk die iedereen beantwoord wil zien. Hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren? Ja, om een definitieve antwoord te geven op die vraag. Daarvoor is het nog te vroeg, zei een woordvoerder die dat technisch onderzoek onder zich heeft. Een woordvoerder van de politie. Maar men is wel voorzichtig aan begonnen met het uitsluiten van bepaalde mogelijkheden. Dat blijkt uit voorlopig eerste onderzoek. Bijvoorbeeld over de bus. Dat was een bus, een recent model. Had nog niet veel kil kilometers op de teller staan. De bus was ook nog niet zo heel lang onderweg vanuit de plaats in Zwitserland waarvan die vertrokken was. En heeft men vastgesteld, er waren ook geen andere voertuigen op dat moment in de buurt. Verder heeft men vastgesteld dat de weg in die tunnel droog was. Dus dat kan ook geen uh, uh, oorzaak zijn geweest van het ongeluk, denkt men hier. Verder heeft men de tachograaf uh, weten te bemachtigen uit het voertuig en daar wordt op dit moment onderzocht wat de snelheid is. Maar het lijkt erop alsof de bus niet te snel gereden heeft. Dat waren de eerste voorlopige conclusies van Politie hè, met, met, met heel veel voorzichtigheid omkleed. En dat leidt dan tot drie hypotheses die men hier voorlopig hanteert. Het eerste is, het zou een technisch mankement kunnen zijn. Dat moet men verder uitzoeken. De, de, de chauffeur zou onwel geworden kunnen zijn. Of misschien wel ziek zijn geworden tijdens het besturen van de bus. En het derde is dat er een menselijke fout is. Dat zijn de drie hypotheses waar de Zwitserse politie op dit moment Aanwerkt. Nog veel vragen dus, Ron Linker, dank je wel. En ook veel vragen over wie precies om het leven zijn gekomen. Dat zijn zaken waarin Zwitserland aan wordt gewerkt. Verder nieuws over dit busongeluk, die persconferentie is te volgen via onze website nws.nl. Tot zover het Radio 1 Journaal voor deze middag en avond. Joost Eertmans, goedenavond. Avondspit, zo. Goedenavond, Lucia. Zeker Tim, zo meteen avondspits. Wij praten over het EK-voetbal. Het moet namelijk een feest van verbroedering zijn, zoals we allemaal wensen. Um, maar buitenschermen, wordt vandaag bekend, uh, die zijn tijdens het EK taboe. Dat betekent dat als je op het terras gaat kijken of, uh, of op een plein... dat het allemaal heel strikt wordt gereguleerd. Het wordt zelfs in sommige gemeentes geadviseerd om het te verbieden. Uh, sommige politiekorpsen willen ook zeggen... we mogen niet staan, staand voetbal kijken op een terras. Er moet allemaal een, een stoel bij, bij zijn. Daar schrik je van als Oranje-fan. Dat we zo aan het uh, doorslaan zijn. Ik vind zelf niks lekkers dan met een biertje in je hand... op een terras Nederland-Duitsland kijken straks. Uh, maar dat lijkt een beetje voorbij die tijd. Uh, ik ben benieuwd... Hoe u dat tegen aankijkt, luisteraars. En 0800 1121, getwitterd kan er worden op hashtag WNL, hashtag Eerdmans. We spreken ook met Hans Kraai junior, junior, die zijn licht laat schijnen. Over mijn mening, tv-schermen tijdens het EK moeten blijven. 0800 1121, dit is hem vanavond. Zometeen in avondspits van WNL, uw opinieprogramma op Radio 1. We gaan in debat zometeen na het nos Chanaal. Heel graag tot zo.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 Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Innoveren is jezelf opnieuw uitvinden in plaats van het wiel. Dit was de I uit het alfabet van Alphabet. Alphabet Autolease. Verrassend voorspelbaar. alfabetautolease.nl Radio 1. Het NOS-journaal. Ruim 1 minuut over half 7. Mijn naam is Freddy van Tijn. In Zwitserland zijn bijna alle slachtoffers geïdentificeerd die zijn omgekomen of gewoond geraakt bij het busongeluk van gisteravond. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in Sion in Zwitserland. Maar nog niet van alle slachtoffers is de nationaliteit bekendgemaakt. De Belgische premier Rupo stond uitgebreid stil bij het verdriet van de getroffen families. Hij dankte verder de Zwitserse hulpdiensten voor hun enorme inzet. Op een persconferentie eerder in de Belgische plaats Lommel... meldde de Loke burgemeester daar dat bij het ongeluk 22 leerlingen... van Belgische scholen en zes volwassenen om het leven kwamen. Een aantal gewonden is er slecht aan toe. Er zaten ook zeker negen Nederlandse kinderen in de bus. Hoe zij aan toe zijn, is nog niet bekend. In de Amsterdamse zedenzaak heeft Robert M. zijn interesse in baby's... omschreven als een vloek. Hij vertelde dat hij hulp zocht bij zijn huisarts... maar die ging niet serieus op mijn verhaal in, al dus M. En de Rus, die wordt verdacht van de moord op vastgoedmagnaat Willem Enstra, is overleden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij in een ziekenhuis een hersenbloeding gehad. De 47-jarige man werd in oktober opgepakt in Polen. Volgens het OM was hij een professionele huurmoordenaar. Het DNA van de Rus zat onder meer op het wapen waarmee Enstra in 2004 werd doodgeschoten. Dat zijn de hoofdpunten het van de virus. Willemijn Hubert. In het zuiden van Nederland, Limburg, Zeeland, Noord-Brabant... maar ook delen van Zuid-Holland is het opgeklaard. En die opklaringen breiden zich langzaam richting het noorden uit. Vannacht kan er heel lokaal in het midden of zuiden nog een mistbank ontstaan... en het koelt flink af. Naar landinwaarts rond het vriespunt en 3 graden aan zee. En morgen wordt een groot verschil met vandaag. De dag kan nog wel wat grijzig beginnen, maar later wordt het zonnig... en ook erg zacht met maximaal van 12 graden op de Wadden... en 18 in Zeeland bij een zwakke zuidelijke wind... En vrijdag trekt die wind wat aan en is er ook meer bewolking... maar blijft het nog wel zacht en droog. In het weekend is het dan overwegend bewolkt en regent het soms. Morgen wordt dus veruit de mooiste dag van de week met echt lenteweer. ANEB verkeersinformatie: De avondspits is voorbij. Er staan nog twee files, maar op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... voor Maastricht 4 kilometer. En de file op de A4 is weer hardnekkig van Den Haag naar Amsterdam... voor Soeterwoudendorp 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. TV-schermen tijdens het EK moeten blijven. Goedenavond, geluid van rechts in Avondspits van WNL. Leven de Oranjekoorts. Bel WNL, 0800 1121. Als het aan het ministerie van Veiligheid ligt, komt er een einde aan het volgen van het EK op grote buitenschermen. Alle gemeenten in Nederland zijn opgeroepen om strenger te worden op het toestand van tv-schermen in de buitenlucht, op pleinen en op terrassen. Men is bang voor onhoudbare situaties. Wat een angst. Het afgelopen WK en EK zorgde juist niet voor noemenswaardige problemen. Van zo'n kampioenschap heb je weinig te vrezen. Oranje verbroedert, want het ontbreekt aan rivaliteit zoals in het clubvoetbal bestaat. Zelfs groepjes supporters van andere poellanden hossen meestal met ons mee. Natuurlijk moeten politie en hulpdiensten een goed oogje in het zeil houden. Maar je kunt ook doorslaan. TV's die niet richting de straat mogen worden geplaatst. omdat het verkeer in gevaar komt. dat is wel erge ambtelijke muggenzifterij. Ik zeg, laat het EK Voetbal ook buiten een feestje zijn. en geniet. Bel WNO, 0800 1121. Ik ben benieuwd of. Of er iemand is die het daar niet mee eens is, dat vind ik namelijk het leukste. Uh, dat kunnen mensen zijn die in de veiligheidssector werken, die zelfs bij de politie zitten of die ervaring hebben vanuit hun kroeg. Uh, dat ze zeggen, nou het loopt meestal ook uit de hand als ik Oranje supporters uh, tref. Uh, ondanks de omzet heb ik er ook last van. 0.8121. Uh, inmiddels worden ook gemeenten al geadviseerd om helemaal geen toestemming meer te verlenen voor vertoning van het uh, EK voetbal in de openbare ruimte. Ik denk toch dat het niet gekker moet worden. Uh, dat vindt ook uh, Spindokter NL, die tweet het gewoon lekker met een biertje in de hand. Voetbal op je eigen tablet-computer-scherm kijken. Eh, hashtag WNL. Emiel Kamzol zegt, hoezo minder regels? We krijgen alleen maar meer regels. Met deze regels helpen ze het oranje gevoel omzeep. René Moorman eh, laat ze in Den Haag zich druk maken over echt belangrijke zaken. Het oranje gevoel brengt alleen verbroedering. Houden zo. En Kees van Loon twittert, hashtag Eerdmans, de betutteling is ten top. We gaan terug naar voor de jaren 50, toen er geen tv was. Ik vind het ook heel bijzonder. Bovendien zeg ik, als ik op het terras zit, voetbalt Nederland altijd beter dan, dat ik, dan als ik thuis op de bank zit. Dat is heel bijzonder. Eh, we gaan eens kijken wat u ervan vindt. 0800 21 TV-schermen moeten blijven tijdens DK. Goedenavond, Ruud van der Linden. Goedenavond. Dag, Ruud. Vertel. Ja, ik, ik, ik, ik wil even zeggen, ik, ik, ben het, uh, ik vind het een heel raar besluit. Want uh, waar, ja, het blijkt, denk ik, toch maar weer hoe ver dan de politiek van, van, van de mensen afstaat. Want, ja, ik denk dat hier sowieso niemand op zit te wachten. En ten tweede, denk ik, uh, waar zij aan voorbij gaan in deze economische tijd, is uh, hoeveel, nou ja. Reken het over heel Nederland, hoeveel miljoenen, misschien wel tientallen miljoenen, dat de horeca daardoor aan omzet mist. Ja, ik denk je niet dat ze het probleem door, de oorzaak door elkaar halen dat het clubvoetbal waar je wel degelijk kan spreken van, van, van hooligans, toenemende rivaliteit enzovoorts, dat dat gevaar in zich met meebrengt, maar dat het, het EK, het nationale voetbal-elftal, elftal, dat is toch van een hele andere orde. Ja, ja, ik, ik denk ook dat dit besluit dan van iemand komt... die waarschijnlijk de binnenkant van een stadion nog nooit gezien heeft. En uh, dus daarom heel verder vanaf staat. En, en, uh, waar, waarom Nederlandse uh, voetbalsupporters bekend staan over heel de wereld... na elke WK en EK wordt het Oranje Legio alom geprezen. Ja. En, en als, je dan, als je dan deze besluiten hoort... dan denk ik dat je appels met peren aan het vergelijken bent. Ja. En uh, ik denk dat ik, Ja, het, het is... Naar mijn weten ook nog nergens ooit misgegaan, want ja, oranje supporters die met oranje supporters op de vuist gaan, heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ook niet, nee. Dus ik oh. denk dat het een heel raar besluit is en ik denk dat, uh, ja, dit is een verzinsel van iemand die, uh, ja, die, die heel ver van voetbal afstaat. Ruud, waar ga je zelf kijken, het EK? Uh, ik ga denk ik uh, een wedstrijdje thuis, maar ook zeker een wedstrijdje ja, in he? de stad uh, op het grote scherm. Tuurlijk. Oké okay, man, succes en veel plezier daarvoor als er reeds bij in juni. Dank je voor het bellen 0800 1121, dan doet u mee in deze avondspits. Uh, Han Meerhoff uit Goes. Ja, goedenavond met uh, Han Meerhof. Ja, ik weet niet wat ik hoor joh. Dan denk ik van, oh, laat die mensen nou toch gezellig genieten op dat terrasje ja. bij die kroeg. En laat ze, laat ze daar een feest van maken zoals het altijd geweest is. Ik snap er helemaal niks van Jij joh. zit uh, graag aan, ja. En die, die enkele amok maken, of al zijn het er veel... Laten ze die dan bij het pakken en laten ze die aanpakken. Ja. Maar je gaat het plezier van die mensen toch niet ontmijden. Ik krijg dat steeds meer, dat gevoel bij het voetbal in Nederland. We laten ons door de, door de, de kleine groep, laten we ons het voetbal afpakken. Ja, ik, ik ga het niet herhalen, want je hebt helemaal gelijk, joh. Ja, ja. We kunnen, we kunnen elkaar allemaal gaan herhalen met de... Maar daar zijn, kunnen we ik, ieder wil denken, het mens kan het daar. Kan het ik, daar ik denk het zijn. ook, nou zeker. Er komt zo nog een, een expert bij, de Hans Kraai junior. die laat ook zijn een licht erover schijnen. Ik ben benieuwd, maar het lijkt mij toch van de gekke. Misschien moeten we een soort actie starten uh, vanuit de avondspits. Van jongens, dit, dit moeten we dit moeten terug, uh, terugdringen. Dit, dit kan toch niet de bedoeling ja. zijn? Huh? Het is gewoon te gek voor woorden. Laat okay. mensen lekker genieten en. Uh, en als ik op vakantie ben, dan ga ik ook gezellig op een terras zitten. Of ik doe het thuis of bij de voetballer in de kantine ga ik zeggen. Het maakt niet uit. Maar waar de mensen ook zitten... laat ze genieten. Heerlijk. Yes. Han Meerhof, dankjewel voor het bellen naar Avondspits. Graag gedaan. Oké. Okay. Okay, uh, bent u zelf een thuiskijker? Liever voor de buis, dan moet u ook bellen. 0811 21. Of houdt u wel van het terrasje? Uh, of misschien op een groot plein? Denk eens even naast. Even, voordat we de finale halen, moet je toch niet aan denken... dat er dan allemaal hekken komen te staan... of, of allerlei gekke gekkigheid. Het moet, uh, moet denk ik gewoon normaal blijven, het voetbal. Het Nederlands elftal gaat dan ook beter spelen. Dat durf ik ook nog wel eens bij te zeggen. Ander, uh, Peter van der Wesselaar die zegt... Angst is altijd een slechte raadgever zit het probleem niet in de alcohol. Bastian Torren, Torrenent zegt helemaal mee eens... het is goed voor de economie en ben geen voetballiefhebber... maar hier moeten ze inderdaad van afblijven. Je kunt meedoen op Twitter, hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Ik zeg tv-schermen tijdens het EK. Er is een nieuwsflits vanuit Hilversum. We gaan even neer. Bij het busongeluk in Zwitserland zijn zeven Nederlandse kinderen omgekomen. Dat is zojuist gezegd op de persconferentie in Sion zijn ook drie Nederlandse kinderen gewond geraakt. 21 Belgen, onder wie veel kinderen zijn omgekomen... en er zijn ook nog 17 Belgische gewonden. Enkele gewonden zijn nog niet geïdentificeerd. Dat was Juri Stubineski vanuit Hilversum met vreselijk nieuws. Uh, luisteraars, zeven Nederlandse kinderen omgekomen... in het, uh, in het dramatische busongeluk in uh, Zwitserland. Uh, wij wachten verder berichten af uh, vanuit Hilversum. Ondertussen uh, praten wij door een heel ander onderwerp. Dat is een omschakeling, het EK voetbal, waar we uw mening over vragen. Maar mocht er nieuws komen, uh, dan zijn we direct uh, live bij u... over het, uh, over het dramatische ongeval. En de, dus zeven Nederlandse uh, slachtoffers daar. Um, we gaan door. Uh, wij zeggen, of ik zeg, tv-schermen tijdens het EK... die moeten blijven. Zometeen Hans Kraai. Uh, nu eerst St Steven Smit, goedenavond. Goedenavond Joost. Nou, ik uh, ben het helemaal met je stelling eens. Kijk, uh, de politiek spreekt zichzelf tegen. Want ze zegt: uh, vuurwerk willen ze verbieden. We moeten massaal, ODA's avond, uh, op een groot plein of ergens gezamenlijk uh, vuurwerk gaan kijken. Daar willen ze uh, een massa van maken, hè, gezellig. En dan waarom met de voetbal niet-sport verbroederd? Dus ze ja. spreken het hetzelfde Ik zou het ook zeggen, Stefan. Bedankt voor het bellen daar avondspits. Ondertussen twittert Marieke Pronk. Joost Eerdmans minister schermt. Dat is een mooie term inderdaad. Met overtrokken maatregel. Boe, rode kaart stittertje. Nou, inmiddels heeft ook Sigaarsnor ons uh, geretweet. tweet. Dat vind ik leuk, want die heeft nogal een boel volgers. Uh, die zegt het ook. Dus hou op met dat betuttelen. TV-schermen uh, tijdens het EK moeten gewoon blijven. Uh, aan de lijn nu Hans Kraaij, junior. Voetbalkenner van het Nederlands elftal. En meer dan dat. Hans, uh, goedenavond. Goedenavond. Hans, de betutteling is echt begonnen, hè? Ja, ik moet je zeggen, sigaarsnoor heeft het vaak bij het goede eind. En, <laughs> ja, ik, helaas uh, moet ik het volledig uh, eens zijn met... Uh, ja, met, met, <laughs> met, met de uh, snor? Ja, met, met de snor. Helaas moet ik het eten met, ja. met de man met snor. Want ja, kijk, ik, ik zie dan vandaag uh, uh, op het Algemeen Dagblad op de, op de voorpagina... je ziet, ziet zo'n scherm in de verte en je ziet alleen maar vrolijkheid. Ja. Um, het is het is natuurlijk niet dat je dat je ook nog eens een keer in je land uh, andere groeperingen hebt. Het is door, je hoeft ook niet bang te zijn dat, dat uh, supporters van uh, nou ja, rivaliserende uh, ploegen elkaar in hm? de haren zitten hier. We zijn allemaal oranje. Hè? Ja, precies. Nou, ik, ik... Ja, we zijn allemaal oranje. Het is allemaal. Het is het is doorgaans onschuldig en um, ik snap ook wel. Um, de, de, de gemeentes wordt gevraagd om uh, ja, uh, problemen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Want je zou er wat moeilijker bij kunnen komen. Maar ach, iedereen is vrolijk. Uh, er zullen er best een paar uh, een keer aangeschoten rondlopen. Maar ja. volgens mij is het toch allemaal prima. Ik, ik, ik heb de huldiging uh, gedaan live op de televisie voor SBS. Toen het NEL zelfs tot tweede werd twee jaar geleden. Uh, op het Museumplein. Als je ziet hoeveel mensen zijn hoeveel tienduizenden en er is daar niets gebeurd dus ja Precies. ik vind het wel ver, ik vind het heel ver gezocht Je vind het ver, en, ja en, en nogmaals ik vind ja. het ver gezocht en nogmaals als jij niet de de de de financiële mogelijkheden hebt of niet aan een kaartje kunt komen om daar naartoe te gaan er zijn zoveel mensen die eten drinken uh, oranje gun ze het feestje. Precies. En nou zijn er zelfs steden... Dordrecht en Zwijndrecht, daar adviseert de politie... om ook niet staand te mogen kijken. Die grap hebben we eerder meegemaakt, dacht ik, in Amsterdam... waar je niet meer staand een biertje mocht drinken op het terras. Uh, ja? Dit, dit, dit, nou ja, ik denk bij mezelf... Wat, waar komt dat vandaan? Is toch ook... Je mag niet meer staand kijken. Ja, ja. Je mag niet... Staand kijken. Dat wordt... oh, en, nee. en, en, en, en waarom... Je moet een stoel. stoel hebben. Op... Je moet zitten. En, en, en op straffen op straf van... Ja, ik denk dat je in het land uitgegooid wordt, Hans. Maar ik, ik, ik, het lijkt net een kerk. Vroeger mochten we ook niet staan in de kerk. Maar dat, dat, dat moeten toch het voetbal een beetje, een beetje leuk houden, toch? Het is, het is... Ja, joh, laat die mensen lekker staan. Laat ze lekker naar die schermen kijken. Laat er een paar veldwachters op oplossen. Want meer heb je er niet bij uh, nodig. Drie veldwachters, een groot scherm. En gun al die geweldige uh, hey. ja, nationalistische uh, supporters uh, hun, hun zin. Dus ja. Ik sta helemaal je achter. Staat erachter, hey, waar ga jij kijken? Hans, ga jij nog naar het koorhuis, Want daar gaat VI, geloof ik, uitzenden, de EK. Ja, dat, dat klopt. Uh, wij, wij hebben de, de, de laatste vier oefeningen. Dat doen wij met SBS en Veronica. Die doen wij live, dus daar ben ik dan, uh, dan bij. En dan is het altijd zo, dan, uh, dan geven we het stokje over... Uh, met, met veel tegenzin aan de NOS. Want zij uh, ja. hebben de eindrondes, wij hebben de kwalificatieduels... met, uh, dan met zijn... de SPL-11. Dus dat is altijd een, dan een uh, ja. Ja, hey, nou gaat... dus, uh, ik, ga, ja. ik ga verder met de Oranjebank en af en toe schuif ik aan bij uh, de andere uh, Nou, de leuk. Daar, gaan we... daar gaan we Bij in. John Derks en bij René. En ja, de daar de... kunnen we zeer van genieten. Nou, gaat er een gerucht rond op Twitter dat jij de nieuwe PSV-trainer bent? <laughs> dat was maar waar. Ja? Ja, dat zou ik ook zeggen. Nou, nee hoor. Nee? nee hoor, Nee, wat is dit? Het, uh, ja, het, het, het ene kamp uh, zegt... Uh, aan de ene kant hoor ik dat er nog een sterke man bij komt. Aan de andere kant heb ik vandaag ook niet begrepen... dat ik ook u en Faber het met z'n tweeën gaan doen. Daar zijn de mm. meningen wat over verteld. Maar mm. het lijkt mij toch dat, uh, dat er niet nog een keer een trainer bij hoeft. Nou, wie weet. Uh, we, kunnen, we kunnen beter een paar extra beeldschermen erbij hebben. Uh, <laughs> ja, dat is veel belangrijk. Nou, ik hoop dat je zeker op tv blijft. Hans Kraai, junior hoort u. Dankjewel Hans uh, voor, voor de, je mening. Het uh, is, is nog steeds uh, zaak om te bellen. Want u moet ons steunen. U kunt Hans Kraai steunen junior. U kunt ook de sigaarsnoor steunen... 811-21 uh, tv-schermen tijdens het EK, die moeten blijven. René het avondspits, sigaarsnoor. Voor welk probleem is het verbod een oplossing? Ja, exact, ik begrijp het ook niet. Sjoerd zegt weer een maatregel te ten behoeve van de betutteling. Ik hoop ook echt dat de politie meeluistert dat we dit misschien nog kunnen keren. Vincent uh, Giese uit uh, Doedinghem, goedenavond. Vincent. Goedenavond. Hoi, ja, reageer maar. Uh, nou, hey, vind dat, uh, als de politiek tijd heeft om, uh, om ze hier druk over te maken, zeg maar, dan kan er een reuze goed bezuinigd worden. Dus uh, laten we dat maar even doorgeven van die drie heren in het katshuis. Want het is natuurlijk klinkenklare onzin ja. uh, wat je hier hoort. Wat kunnen we eraan doen? Wat kunnen we eraan doen? Ja, uh, gewoon naar buiten gaan en feest vieren. Ja, ja gewoon doen. En, en, en dan worden we door de veldwachters van Hans uh, worden we opgepakt? Nou, ik denk als we daar massaal staan, dat ze er weinig tegen kunnen uithalen. Ja. Nou, dankjewel Vincent. Ik ben wel van mening dat we iets moeten doen. Misschien moeten we toch ja, ik heb een Twitter eruit gegooid natuurlijk. Misschien kunt u die retweet als u, als u luistert. Of een, misschien een petitie aanbieden bij, bij, bij, bij Ivo Opstelten. Dat dit, dat dit in ieder geval toch niet de bedoeling kan zijn van het leuke voetbal. Het is een nationale sport. Het is ook fantastisch. Ik heb eigenlijk de beste tijd op het terras als, er, als ik een EK of een WK wedstrijd aan het kijken ben. Of een kwalificatie. Het is een supersfeer. Alles oranje. De, ten, de tenten draaien erop, er, er goed op. Het is, het is een feest. Het is eigenlijk gewoon een feest. Heen Krols zegt ook Eerdmans start een actie. Uh, wie ideeën daarover heeft, uh, bericht mij. Teun Put Putmans, weten we zijn echte naam nog? Kees... Was het Kijk, Nou, zijn echte naam hadden we wel om gisteren aan de lijn. Hij het. Ik ga lekker staand naar die schermen lopen kijken. Heerlijk. Eerdmans, avondspit. Dank je, Teun. Kees van Loon. Eerdmans, ik heb zowel genoten op de Blaak als het museumplein van de eenheid van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse Nederlanders. En hashtag WK-schermen komt er nu aan. Um, er wordt ook gekeken of het, of het niet een 1 april grap is. Dat, zou, dat, zou mij, dat lijkt mij niet. Meneer Romoni uit Weesp. Ja, goedenavond, uh, Joost. Ja, goedenavond. Uh, ben het, ik ben het bijna nooit eens met je, maar dit keer uh, moet ik toegeven dat ik toch uh, op één lijn sta. Ja. En wat ik eigenlijk zo grappig vind, dat, uh, dat jij dus in dit geval zelf daar ook een voorstander van bent. Want uh, laten we eerlijk zijn, uh, ik volg graag je uitzending. En toch merk ik continu uh, dat jij, of u, uh, nee, ja, een van degenen bent, ja, de, degene bent die juist heel veel um, ja. uh, had willen aanpakken. En et cetera, et ja. Opensteld is ook van de VVD, u bent dat ook. En dat is tegen ook. Ja. Als we dat allemaal gaan volgen, politiek gezien, dan is het hard aanpakken en harde acties en hard straffen, et cetera, et cetera. En dan hoor ik dit toch van je. En dan denk ik. Nee, ja. hey, je ziet toch zelf dat het een beetje doorgeschoten is. Maar ik straf liever de criminelen dan de voetbalsupporters, als je me begrijpt. Ja, maar goed, die worden natuurlijk over één kam geschoren en, uh, en ik ben het met je eens. Dat is natuurlijk uh, geweldig om mee te maken. En uh, ik hoorde net jou zeggen, Marokkaanse mensen, Turkse mensen, nou ja goed, voor mij zijn het gewoon Nederlanders. Ja, dat werd uh, getwitterd door Kees van Loon. Ja. Al, die mensen, ja, al die mensen bij elkaar, uh, dat is gewoon een gigantische inzaamhorigheid. Ja. En dat is precies wat ik eigenlijk alleen maar wens en uh, de Nederlandse voetbal... Maar, maar meneer Ramoni we zeggen, want ik weet jouw voornaam niet, uh, maar ik zeg, veiligheid, Samier, ja, ja. Samier, uh, veiligheid moet ja. voorop staan. Hè? Dat is de kern van, van, van, van mijn verhaal. Veiligheid voorop en verder veel plezier in het voetballen. Daar heb, je gelijk in. Ja, daar heb je gelijk in. Dat is een ding wat zeker is. Maar ik weet nog van vroeger. Ik ben natuurlijk wat ouder nu, 47. Maar ik, ik ging graag naar Feyenoord. En, uh, en, uh, en dat kon ik normaal toen een tijd. Dat is nu wat minder. Ja. Helaas, wat minder. Maar ik ben ook van overtuigd. Ik ben blij, uh, toch positief gestemd. Dat het allemaal weer terugkomt. Het is gewoon, denk ik, even een fase waar we in zitten. Ja, jij en dan, zie je ziet het ook. Ja, maar de ontwikkeling van de mens gaat iets te snel de laatste jaren. En dat is, denk ik, de, wat het eigenlijk het probleem is. Jij zegt het drijft. Dat telde betuttelen, inderdaad, juist iets wat Rutte. Daar wil die afscheid van nemen. Het betuttelen, daar moesten we mee stoppen. Het liberale gedachtegoed. En jij zegt eigenlijk: je ziet een lijn van allerlei dingen waar, waar de overheid zich steeds meer mee bemoeit. En dat dringt zich nou ook op. Aan op het voetbalspel. Precies, en dat, is, en dat is tegen liberale principes, juist van de VVD. En dat is toch eigenlijk te gek? Ja, nou, nou, daar zit een punt, meneer Samir. Ramoni, dankjewel ja. voor het bellen. En tot Graag, de volgende keer. Dankjewel. Hopelijk kom je dankjewel. nog een keer binnen en zijn we het wel weer een keer eens. We, krijgen, we, gaan, we gaan nog even kijken naar de bellers. Joris Visser uit Arnhem, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ben het totaal mee eens. De betutteling en uh, ja, alles wordt ontnomen, zeg maar. Uh, straks mogen we helemaal niks meer. En uh, het is totaal uh, te zielig voor woorden. Ja, en waar, waar, waar, waar kijk jij het liefst uh, voetbal? Thuis of op het terras? Uh, het liefst thuis. En uh, lekker rustig. En uh, soms ook op het terras. Maar uh, ja, als het zo moet dan uh, helemaal liever thuis natuurlijk. Ja, je moet toch niet aan denken. Je woont in Arnhem, hebben jullie daar ik al? Woon in is ja. daar, zijn er al berichten in de krant verschenen van het EK voetbal uh, niet staand uh, door, doormaken? Nee, helemaal niet. Ik, heb het, uh, ik hoor het nu bij jou voor het eerst. En uh, ja, je hoort er gewoon helemaal simpel van. Uh, uh, heel Nederland, uh, je kunt beter gaan immigreren, want het uh, ja, uh, is totaal uh, een betutteling van, uh, van het hele volk. Ja, Men, ik ben het met eens. Joris, ja, en met jou. En wat, dat is mooi. Wat, wat is je beste? <laughs> Heb je nog een goede WK-herinnering of een EK-herinnering dat je zegt: Ik zat, ik was juist op het terras, het was een feest. Het was een, een, voor mij een, een, een, een moment om niet meer te vergeten. Ja, die, die geweldige goal van, van Basten, natuurlijk. Wanneer uh, was dat? In, uh, uh, lang geleden in ieder geval uh, lekker buiten aan het kijken en de hele buurt was aan het juichen, allemaal heel gezellig. En, uh, ja, 1988. gaan natuurlijk. Briljant was het inderdaad. Jongens, veel plezier bij ja, het WK. In ja. juni. En, en, ja. en, en bedankt voor het bellen. En er wordt veel gevraagd. Dankjewel. En tot volgende keer. Op Twitter gaat, vragen mensen: wat is nou de reden achter dit uh, verbod? En dan gaat het dus om het verbod op tv-schermen. Tijdens de EK. In, in, althans, een soort aan strenge voorwaarden verbonden. Dat is toch het hooliganisme? Dus de hooligans die, die oprukken in ons voetbal uh, in het voetbalwereldje. En daarvan zeg ik nou, juist het. Oranje. De oranje wedstrijden hebben nooit aanleiding gegeven tot, tot, tot, het, tot het optreden van hooligans. Dat zit juist in die clubs. Dus ik denk dat, dat de oorzaak niet, niet juist is. Um, omroep WNL, Joost Eerdmans, veiligheid voorop. Maar oranje supporters zijn niet gevaarlijk. Exact, dat zeg ik ook net. Alex, Alex van der Weijden twittert op hashtag WNL, hashtag Eerdmans, nou vooruit. Voor één keer ben ik het eens met je eens. Dat is mooi. 0800 1121 kunt u bellen. TV-schermen tijdens het EK, die moeten blijven. Want inmiddels worden er dus maatregelen getroffen... om dat aan strikte banden te leggen. Je kunt niet zomaar staand met een biertje nog op het terras zitten... voetbal kijken bij de EK. Sterker nog, als je, als je aan de straatkant zit, kan je niks zien. Want het beeld mag niet op de straat gericht zijn... omdat er dan gevaar voor het verkeer dreigt. Ja, het is geen grap. Het is ook geen napl grap het is, het is echt waar. Men, men wil het zo. Willem Breur uit Schouwen, duiveland Goedenavond. Goedenavond. Je spreekt met Willem Breur uit Schouwen, duiveland Ja... Ik wil even refereren aan een heel belangrijk feitje wat de politiek vergeet... die ons wil gaan verbieden om waar dan ook naar het Nederlands elftal te kijken. Ja. Het is A, het grootste volksfeest wat we buiten Koninginendag hebben. En B, als ze dat zo nodig moeten doen, dan moeten ze zich even op de schouwtjes uh, tikken... en herinneren aan 1974... Toen hadden we in het Feyenoord stadion Feyenoord tot een Hotspur. Toen zijn ze begonnen met stoeltjes te slopen en de gekste dingen te doen. Toen is eigenlijk in Nederland het begrip hooligan ontstaan. Ah, maar wel. En te, te gek voor woorden. We zijn nu 37 jaar later. En ze hebben dat nog niet op kunnen lossen. We hebben nog steeds. Ik ben van geboorte een Rotterdammer. Maar ik heb geen aan niet één Ajax ziet. Nee. Ik kijk graag naar Feyenoord. En ik heb liever dat ze winnen naar Ajax. Maar ze voor het grote werk gaan ben ja. ik ook ziet. Maar het zijn vooral He? die club-supporters, dus hè, Willem? In de eerste instantie ja. ben ik Nederland-supporter. Ja, ik... En ik, dat ik... heeft toch allemaal niks met die andere gekke dingen te Precies. maken. Precies, we zijn het eens, Willem. Dank je wel voor het inbellen. 0811 21 tv-schermen bij het EK moeten gewoon blijven. Marcel twittert uh, tijdens de Olympische Spelen. Zie je ook her en der schermen. Mag dat wel? Het is een belachelijk voorstel. Eens, uh, Peter Huigen zegt, ik ga ook lekker staan, zolang de alcohol het toelaat. Uh, en Rick twittert, uh, ik kan mij geen enkele rellen om het Nederlands elftal bedenken. Dus ik ik ben het er ook mee eens. Um, nou, het is fantastisch. Er zijn veel mensen die zeggen, ook op Twitter... Van, ik heb het op het hele WK op een groot scherm gekeken. Het was geweldig. De sfeer was fantastisch. En, en je wordt er gewoon helemaal vrolijk van. Dus hopelijk kunnen we het uh, tijd nog keren. Um, we gaan kijken. Er is eigenlijk niemand het mee al is. Ik kan, kan niet anders zeggen, luisteraars. Uh, dit, dit is echt een, iets wat erg leeft uh, onder met name de voetbalsupporters. Hou die schermen uh, op de terrassen. Want dat is gewoon hartstikke gezellig. Huub van Schaik uit Alsmeer. Goedemorgen, goedenavond. Vertel. Ik ben, uh, ik ben een groot voorstander van het plaatsen van schermen op, uh, op pleinen en, enzovoorts in dorpen en steden. Uh, ik vind dat de overheid zelfs uh, een stap verder moet gaan met het plaatsen van extra schermen, ook in de wijken, op wat kleinere locaties. Op die manier zorgen we ervoor dat, uh, dat er minder verkeer is, uh, ook in de wijken, en minder opstopping, minder, uh, een beetje meer spreiding van mensen ja. en uh, daardoor al met al een veiligere situatie. Ja, dus er, ja. jij gaat zelf ook op, op, het terras, of op het terras zitten of op het plein? Als het even kan wel, ja. Oké okay, Huub, bedankt en veel plezier daarbij. Um, Yvon, of sorry, Ivo Touzan uit Den Bosch. Goedenavond voor jou. Ik ben het helemaal uh, met je eens, maar jullie hadden het net over de oorzaak. En ik uh, ben van mening dat eigenlijk de bewindsvoerders en burgemeesters het uh, niet meer aandurven om uh, grote mensenmassa's in de stad toe te laten. Ja. En, uh, Alleen maar omdat ze daar veel politie inzet uh, moeten zetten. Ja, daar zit het bij. Daar zit het bij. Maar dat wordt voor uh, ja, ons... Door clubvoetbal nee, wordt dat... Het heeft niks met voetbal te maken. Maar het heeft met grote mensengroepen te maken. Je je daar een koningindag in, uh, in Amsterdam... Daar zijn ze ook aan het, verbi aan het verbieden. Ja. Dus ze proberen hun bordje schoon te houden. En uh, niet achteraf uh, de zwarte te krijgen als nee. er iets gebeurt. Oké, okay, info Toussaint, dankjewel. Inderdaad, dat is waar. En, en dat, dat klopt. We zijn, uh, ik kan u zeggen, op 9 juni begint het feest voor ons in... Uh, in uh, op de EK namelijk in Oekraïne op zaterdag 9 juni Nederland-Denemarken... 13 juni Nederland-Duitsland en 17 juni Portugal-Nederland. Zet u het maar vast in uw agenda, want het wordt één groot feest. Op het versteeg zit er nog. Eh, Eermans eens met de stelling voor dit soort festijnen neemt agressie juist af. Een goede uitlaatklep. Ja, de angst zit er echter goed in bij de autoriteiten. Vandaar dat wij een oproep deden om die tv-schermen... ...te behouden tijdens het EK-voetbal in juni. U kunt doortwitteren op hashtag Eerdmans. Vind ik leuk, dan kunnen we er ook vanavond nog naar kijken. En als u een actie wil ontplooien om dit tegen te gaan... ...dat die tv-schermen verdwijnen, dan kunt u daar ook op terecht. We zijn er doorheen. Nu gaat kunst Kunsthof verder met Gert Kombreij. Wij zijn er morgenavond weer. Tot dan. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Oudpartij van de arbeidleider Wouter Bos is sinds 1 februari... ...voorzitter van de Bosk, een vereniging van en voor mensen met een handicap.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 Nu bij Citroën. De winner is de Citroën C4 LPG. Voor de fantastische meerprijs van slechts 750 euro... uitgerust met een LPG-fabrieksinstallatie. Een superdeal dus, met slechts 20% bijtelling. Je rijdt dan een Citroën C4 vanaf slechts 17.790 euro... gegarandeerd zonder beddel. Kom snel naar de Citroën dealer voor alle actiemodellen. En voor wie het weet ben jij de echte winner. Citroën, creatief technologie.